Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Roemenië zijn zeker twee doden gevallen door twee explosies... bij een brandstofopslag in het zuiden van het land. Dat klonk zo... beelden van de tweede explosie is een gigantische vuurbal te zien en hulpverleners die daarna wegrennen. Volgens Roemeense media ging het mis bij een opslagplaats voor LPG. Dat is gas dat onder meer in auto's en huishoudelijke apparatuur gebruikt kan worden als brandstof. Een aantal Roemeense hulpverleners die zwaar gewond raakten zijn naar het ziekenhuis in België en Italië gevlogen. In totaal raakten 58 mensen gewond. Sinds de Amerikaanse oud-president Trump zich afgelopen donderdag meldde bij de gevangenis in de staat Georgia, rinkelt de kassa van de verkiezingscampagne. Al 7 miljoen euro heeft hij de afgelopen dagen opgehaald. En een groot deel van dat geld verdiende hij met de verkoop van mokken en t-shirts met die nu al beroemde mugshot erop. Vanmiddag gaat de Dutch Grand Prix van start... maar het hele weekend komen er al fans naar Zandvoort... voor de vrije trainingen en de kwalificaties. Gisteravond bleven er nog ongeveer 10.000 mensen plakken in het centrum... en volgens de burgemeester is dat goed verlopen op een paar uitzonderingen na. Er zijn mensen aangehouden omdat ze op een gestolen brommer reden, Twee, eentje winkeldiefstal. één een heeft iemand bedreigd en iemand was zo dronken dat hij even meegenomen moest worden. Ja, en er zijn boetes uitgedeeld voor de wildplassers. Ja, 15. Max start vanaf pole position na een sterke kwalificatie gisteren. De race start straks om drie uur. En nog meer sport. Twee wedstrijden in de eredivisie gisteravond. In Rotterdam speelden Excelsior en Fortuna Sittard gelijk. In de 78e minuut scoorde Oedenaas de 2-2. Ja, dit was een hele mooie. De 2-2 van Belkier. Pakt eerst de bal af halverwege de helft van Excelsior van Fernandes. En ziet dan dat Van Gassel niet goed opgesteld staat en schiet de bal met links. Heel mooi in de korte hoek in de kruising. NEC won ook met 3-0 van RKC Vaalwijk... dankzij onder meer twee doelpunten van de Deen Matson. Dan nog het weer. In Zandvoort en langs de rest van de kust gaat het regenen. In de middag trekken die buien naar het binnenland. Er is ook kans op onweer en hagel. En het wordt maximaal 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. GFM. Dat nu. Ways Radio. Wage Radio. Alleen op ZFM. Alleen op ZFM. I've got the door. Let's do what we did when we did it before. If you've got the time, I've got the way. Let's do what we did when we did it. Home. Welkom terug bij CFM Race Radio. Vandaag een speciale uitvoering van uh, CFM Jazz. Want natuurlijk staat alles in het kader van Race uh, Formule 1 hier in Zandvoort. En wij zenden vandaag live uit vanaf Café Rabbel in de blauwe trim in Zandvoort. Café Rabbel begint inmiddels een beetje vol te stromen. Uh, want je kan hier natuurlijk ook naar de race kijken. En uh, ik ben begonnen het uh, tweede uur. Met Diane Reeves, Dead Day heet het nummer. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb nog veel meer lekkere jazzmuziek uh, klaarstaan. En natuurlijk gaan we in de uitzending ook aandacht besteden aan uh, de Formule 1 in Zandvoort. Met interviews op locatie van onze verslaggevers. Ik ga verder met Eva Cassidy. Een zangeres die uh, helaas heel vroeg is overleden. Maar een prachtige stem heeft en een aantal prachtige uh, jazznummers heeft opgenomen. Ronder het nummer Blue Skies. Het komt van haar album Nightbird. Eva Cassidy. One, two. Blue skies smiling on me. Nothing but blue skies. See you. Ja, dat is Eva Cassidy eh, met het nummer Blue Skies. Ik heb onder de knop zitten Carina en ja. zij is op de boulevard van Zandvoort... en, we wel en gaat een update oh, geven. Doe, of ze kunnen zelf... oh, ja. Hallo? Ja, Carina? Hi. Kom maar maar ah, Ja, het is, hier echt, het is hier echt zo druk. Zoveel mensen komen mij voorbij. Maar hier moeten we aan deze stand niet aan voorbij gaan. Het is uh, voor de staatsgeld blikjes en flesjes. Een hele soort trailer die hier staat... En ik ga even vragen hoe het precies in zijn werk uh, gaat. Uh, nou, wij staan hier vandaag inderdaad met de trailer voor Statischveld Nederland. En uh, hier kunnen mensen hun blikjes en flesjes uh, inleveren. En dan kunt ze zelf kiezen of het via de Tiki-app naar, uh, naar zichzelf kunnen uitkeren of het gaat naar het goede doel. Oké, okay, supergoed. En ik vind de trailer ook echt zo heel aantrekkelijk zien. De kleuren zijn mooi en uh, uh, het goede doel, wat is het dit jaar? Want ik hoorde dat jullie op meerdere evenementen staan, hè? Uh, dat is echt nieuw. Dit is een hele goede wending in deze, uh, in deze tijd. Dat we nu opeens toch dit soort dingen hier bij de evenementen hebben staan. Waar gaat het uh, geld naartoe dit keer? Ja, dit keer gaat het naar de Linda Foundation. En dan gaat het naar uh, alleenstaande ouders die niet uh, rond kunnen komen. En dan gaat de Linda Foundation gaat juist helpen om die alleenstaande uh, ouders rond te laten komen. Met hun, uh, ja, met hun betaling en van alles. En, uh, nou, stel, uh, ik vind u. Uh, ik heb een hele zak met uh, blikjes en uh, flessen. Kan ik hier naartoe komen? Ja. Oké, okay, en dan... Uh, ja, normaal kan je dus in de supermarkt ook ervoor kiezen. Of voor het goede doel, of het geld is voor mezelf. Kan dat ook? Uh, nou, volgens mij als ik het goed begrijp, staan wij dus alleen hier. En hier kan je naar het goede doel uitkeren. En de supermarkt gaat gewoon naar jezelf. Ja. Dus uh, nu hier heb je extra veel opties en het is gewoon een supermooi doel. Ja, nou, zeker weten. Jullie staan hier de, het hele evenement, neem ik aan, hè? Ja, zeker. En we hebben ook een uh, crew die uh, rondloopt op het uh, station en bijvoorbeeld op uh, de ingang van, de, van het circuit. En die uh, halen dan ook in principe hetzelfde statiekrat op voor, uh, voor Linda Foundation, inderdaad. Ik zie toevallig nu ook iemand uh, naar binnen lopen die uh, gaat inleveren. Uh, ja, loopt het goed? Ja, het loopt supergoed. Mensen komen hier ook echt met zakken vol aan. En uh, de meeste uh, voorbijgangers die al een blikje hebben, die drinken het nog even op. En uh, die willen het dan heel snel doneren, dus dat is echt super, uh, super voor hen. Uh, ik moet ook zeggen, dat ja gaat goed meneer, ja. ja. ja na, na, na. <laughs> maar ik moet ook zeggen dat, uh, dat ik als ik zo rondloop door het dorp, nou ik echt nagenoeg geen flesjes of blikjes zie liggen. Wel van die plastic bekertjes, dus, dus misschien moet daar ook nog wat op gevonden worden. Want die kunnen hier natuurlijk niet ingeleefd worden hè? Ja, dat is inderdaad nog een uh, probleempje met die plastic bekers... ...want dat is inderdaad wel uh, wat het eigen terrein is. Want bijvoorbeeld op festivals daar kunnen we het ook niet van aannemen... ...want dan willen mensen hun muntjes terug hebben van alles wat ook heel te begrijpen is. Uh, maar zeg maar, dan kunnen wij die muntjes juist niet teruggeven. Um, dus ja, dat is wel een probleem dat wij uh, hebben. Dus dat we juist een soort van iets terug kunnen geven voor die bekers. En dat we die bekers überhaupt ook aan kunnen nemen... Maar ja, laten het positief uh, hier afsluiten, want dit is echt al supergoed wat jullie doen. Dus uh, nou, op een mooie dag vandaag. En uh, dat er maar veel blikjes en uh, flesjes ingeleverd mogen worden. Dank jullie wel. Jullie ook bedankt. Bedankt, succes nog. Ja, jullie ook. Dankjewel, Carina, en tot straks. Ja, ja tot straks. Goed, we gaan verder met uh, Eva Cassidy. Ik had net al een nummer van haar, The Blue Skies. En ik ga verder met Ain't Doing Too Bad. Eva Cassidy. Welkom bij Blues Allard. Ja, dat was Eva Cassidy. Een uh, geweldige zangeres die helaas veel te jong is overleden. We gaan verder met een Nederlandse zangeres. Natuurlijk, ook in de jazz hebben wij uh, goede Nederlandse zangeressen. En de zangeres die ik klaar hebt liggen is Rita Reis. Zij treedt al heel lang op um, in de jazz. En het nummer wat ik heb uitgekozen komt van het album Marriage in Modern Jazz uit 1960. Dus het gaat over de moderne jazz van toen. Ze speelt hierop samen met Ruud Jacobs op bas, op gitaar Wim Overgaal, op piano Pim Jacobs en natuurlijk op zang vocals Rita Reis. Het nummer heet I'm Getting Sentimental Over You. I said it was not for me, then you made your entrance, and right at the glance, I knew this was meant for me. through. Dit is Rita Reis met I'm Getting Sentimental Over You. En wat leuk is, ik hoorde net dat ze zelfs even kort in Zandvoort gewoond heeft. Dat wist ik ook nog niet. En uh, ja, ze is natuurlijk al een tijdje overleden, 2013. Ook daar hadden we het net over. Ik moest het even opzoeken, want ik wist het niet meer, moet ik toegeven. Maar goed, um, heerlijke muziek van Rita Reis. Ik ga verder met Samara Joy. Zij is een uh, zangeres die sinds een jaar of twee, drie aan de weg timmert. Ik heb uh, er al eens eerder in de uitzending gedraaid en ze heeft een geweldige stem. En ik denk dat zij een hele grote gaat worden. Het komt van haar gelijknamige album uh, Samara Joy af. En het nummer wat ik ga draaien heet Everything Happens To Me. I make a date for God and you can bet your life it rains. Try to give a party and the guy upstairs complains Guess I'll go through life just catching colds and missing trains Everything happens to me I never miss a thing, I've had the measles and the mumps Every time I play an ace my partner always trumps Guess I'm just a fool who never looks before she jumps Everything happens to me At first I thought that you could break this jinx for me That love could turn the trick to end despair But now I just can't fool this head that thinks for me Mortgaged all my castles in the air I have telegraph and phone an ML special too. Your answer was goodbye and there was even postage due. Fell in love just once and then it had to be with you. Everything happens to me. Uh, Samara Joy met Everything Happens to Me. We zenden uit vanuit uh, Café Rabbel in Zandvoort in de Blauwe Tram. En wilt u de uitzending uh, live bijwonen, kom gerust even langs. Uh, en dan uh, kunt u natuurlijk naar de uitzending beluisteren. Uh, u kunt hier ook uh, uh, de televisie volgen. En ik ga ondertussen het volgende nummer klaarzetten van Dakota Stetten. Ja, de code is Tetten. ze staat nu klaar en ik ga het nummer draaien. Het is een live nummer. Het komt van haar album The Late Night Show 1957 is het opgenomen. Het nummer heet Ain't No Use. Ain't no use of hanging around. Ain't no use. I put you down. There's love left in my heart for you Ain't no use for you to cry Ain't no use This is goodbye ain't no more For you to say Take your love Ja, dat was Dakota Stetton met Ain't No Use. Het volgende uh, zangeres die klaarstaat is uh, Shirley Scott. Shirley Scott, zij is getrouwd uh, geweest met uh, de tenorsaxofonist Stanley Turrentine en ze hebben samen geweldige muziek gemaakt. Shirley Scott speelt uh, Orgel en ze wordt natuurlijk vaak vergeleken met uh, de grote Jimmy Smith, maar... Ze heeft eigenlijk haar eigen niche gevonden binnen de stijl van Jimmy Smith. Ze heeft een, uh, een swingstijl ontwikkeld die zich uh, stevig ontwikkelt. En uh, ze speelt altijd erg enthousiast en daar maakt het een hele goede live performance van. Zij wordt vergezeld door uh, Griselle Oliphant op drums en uh, Earl May op bas. Het nummer heet The Soul is Willing. Het komt van het album Soul Shouting uit 1963. Shirley Scott...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 Thank you. Thank you. Oh oh oh oh dat was Shirley Scott met The Soul Is Willing. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van Cecile McLaurin Solvan. Zij is ook een uh, jazzzangeres uit de moderne tijd. Ik heb een album uitgekozen, voor One to Love, uit 2015. Daarvoor ga ik haar nummer draaien, What's the Matter Now? Cecile McLaurin Solvan. Top Toe Race Radio. Alleen op ZFM. Ja, dat was Cecile McLaurin-Solvang. En uh, wij zijn er natuurlijk uit vandaag in het kader van uh, Race Radio. Dus het is een aangepaste CFM Jazz-uitzending. Vanochtend de eerste twee uur vooral veel aandacht voor de ladies in jazz. Want race is uh, een mannensport, helaas. En uh, dan is het ook leuk om veel aandacht aan de vrouwen te besteden. En dat doen we daarom in de jazz... Ik ga verder met Sarah van. Het album heet Life at Rosie's, het komt uit 1978 en ik ga een nummer draaien, dat heet Sarah's Blues. Dank u wel. So uh, nu wil ik like u een goed luisteren naar mijn trio geven. Eerst van alles, Strona, op campus. met Sarah's Blues. Ik heb onder de knop zitten Carina. Die heeft een ja. volgende gast. Carina. Ja, Goedemiddag bijna. Ik sta hier, denk ik wel... op de mooiste locatie... Uh, die een... Uh, mobiele fietsenzaak kan hebben. Nou, zaak de reparateur. Uh, ik sta hier met... Uh, met, Raymond. met Raymond. En Raymond die, uh, is hier... samen met zijn collega's. verantwoordelijk voor... Het herstellen van de ja, oranje fietsen van PON, hè? De oranje gezellig PON-fietsen. Uh, wij hebben op uh, locatie, hebben wij verschillende, uh, de, ja, locaties waar fietsen uitgezet worden naar uh, Zandvoort toe. Uh, daar kunnen de mensen er eigenlijk gebruik van maken die medewerkers zijn van PON en uh, de buiten. Uh, ja, die hebben dan de mogelijkheid om een fiets te pakken om naar de Zandvoort toe te rijden. en uh, onderhouden ja, onderhouders en ze als ze defect zijn. Ja, geweldig. De mensen, misschien kunnen we toch een beetje hier staan vanwege het geluid van de aggraaf. Uh, de mensen die komen hier aan fietsen en melden dat ze dus een probleem hebben met de tuur. Of, uh, en dan gaan jullie dat direct maken. Uh, en dan uh, kunnen ze later, als ze terugkomen van de race, kunnen ze weer een fiets uh, pakken. Om uh, weer terug te fietsen. Dat is helemaal correct. Uh, wij zorgen dat de fietsen eigenlijk gewoon weer gereed staan. Om uh, gewoon weer terug dadelijk naar de locatie waar ze vandaan komen weer uh, terug te rijden. Ja. En zo blijft natuurlijk die hele uh, voorraad fietsen. Want het is echt niet normaal. Hoeveel staan hier wel niet? Uh, aan mijn hoofd staan in uh, totaal komen er ongeveer uh, ik geloof iets, van meer, iets van 2500 fietsen. Oké, okay, wat goed. En als ze dan straks weggaan, dan wordt er iets gescand, geloof ik, hè? Ja, bij elke... Uh, Degene die een fiets heeft dadelijk, die een fiets pak, wordt bij de check-out heeft een toegangsticket eigenlijk, die wordt gescand. Dus dat betekent als ze hun fiets meenemen, wordt die gescand op hun naam. En als ze hem inleveren, wordt die nog een keer gescand. En dan weten ze ook dat die fiets weer terug is. Super. En jij zegt al van de dag gaat eigenlijk wel snel. Want hoe geweldig om hier te mogen staan en toch natuurlijk ook aan het werk te zijn. Nou, je staat hier volop in de menigte. En de aanloop van uh, ja, de fans natuurlijk voor de Formule 1... Uh, ja, je hebt uh, een, een zicht op, uh, op ja, duizenden mensen die hier voorbij komen. En gewoon, ja, de hele sfeer en uh, de, ja, de omgeving, alles, uh, dat staat helemaal in de band natuurlijk voor Formule 1. En daar, uh, daar sta je gewoon tussen te werken. En dat is een uh, unieke ervaring om mee te maken. Ga je zelf ook nog even naar de race? Uh, ik ben gisteren zelf ook geweest naar de race. En ik heb uh, gisteren de kwalificaties uh, mee mogen maken. Dan is het duidelijk wel rond hè, dat je ook uh, dit stukje ziet. En dan heb je ook nog even het circuit meegemaakt. Ben je ook nog in het dorp geweest voor het feest? Nee, wij zijn niet in het dorp geweest. Want wij, ik word hier opgehaald met een shuttlebus. En dan worden we naar onze uh, locatie gebracht om daar te overnachten. Dus heb je wel echt drie dagen dan straks uh, doorgebracht? Wij uh, hebben hier uh, drie dagen eigenlijk van uh, s ochtends uh, 7 à 8 uur. Tot een uh, ja, uurtje of tien s avonds staan we hier uh, paraat. Zeg je van, nou, volgend jaar uh, meld ik me weer aan? Volgend jaar zeker wel. Dus deze locatie mogen we uh, bezoeken weer, ja. Hartstikke goed. Nou, dankjewel je wel. En uh, nou, geniet nog van deze dag. Want we zien eigenlijk alleen maar vrolijke mensen. Maar dat gaat helemaal zo goed komen Alleen nog een mooi zonnetje erbij en dan uh, gaan we helemaal compleet. Ja, maar met dit mooie uitzicht op zee... ik zie daar echt een mega, mega donkere wolk. Uh, ja, als die bijen dan helemaal daarachter blijven... volgens mij zitten we dan wel goed. Dat uh, vermoed ik wel, ja. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Karina. Tot later. Ja, tot later. We gaan verder met uh, jazzmuziek. We, ik heb klaarstaan Danielle Ponder... Zij trad op op het Noordse jazz. Ik had haar nog nooit uh, gezien en gehoord. En het heel bijzonder is dat zij pas eigenlijk begonnen is in de jazzmuziek. Ze was voorheen um, uh, advocaten en uh, is overgestapt naar uh, een, een hele nieuwe carrière: het zingen in de jazzmuziek. Het nummer heet Only the Lonely en het album heet Some of Us Are Brave. Danielle Ponder.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 I studied it once before, but now I feel it Ja, Danielle Ponder, een uh, vrouw met een bijzondere stem en natuurlijk bizar dat ze eigenlijk zo'n enorme carrière switch heeft gemaakt. Maar dit is wat ze mooi vindt en daarom gaat ze dit nu uh, volgen. Ik ga verder met een uh, oude bekende uh, die uh, natuurlijk prachtige muziek heeft gemaakt en die we gewoon af en toe voorbij moeten laten komen. Het is, gaat over Nina Simone. Het album heet the High Priestess of Soul en ik ga er twee nummers van draaien. Eerst The Goal, the goal from Joe's en daarna um, I'm Going Back Home. Nina Simon.